12 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Mag op een homeopathisch middel staan dat het helpt tegen verkoudheid. Ook als dat niet bewezen is. is al meteen een debat. En we horen of staatssecretaris Joop Atsma echt iets kan betekenen in Brazilië. Waar, wij die, uh, waar hij bij de topconferentie is over het redden van de natuur. Nu is het nieuws door Ad Megens.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 De aanhouding werd door een voorbijganger gefilmd. Vrijdag dreigt overlast voor automobilisten in de grensstreek. Tankauto's gaan dan langzaam rijden op snelwegen... langs de Duitse en Belgische grens. Dat leidt tot files. Benzinepomphouders protesteren daarmee... tegen de accijnsverhoging op tabak. Volgens de Vereniging van Onafhankelijke Benzinepomphouders Beta... zijn de acties nodig omdat de accijnsverhoging... pomphouders veel omzet gaat kosten. We hebben dit ook nog nooit gedaan als pomphouders, zo'n actie. Maar dat geeft wel aan dat het bij ons echt noodzaak is... als ik, als ik u vertel dat 70% van onze shopomzet tabak is... en als dadelijk het prijsverschil met bijvoorbeeld Duitsland en België... 2 euro per pakje is... dan hebben we altijd last gehad van tanktoerisme. Dat is eindelijk zo'n beetje voorbij. Maar dan krijgen we dadelijk tabaktoerisme. In het vijfpartijenakkoord staat dat de accijnsverhoging... 371 miljoen moet opleveren. Vandaag behandelt de Tweede Kamer het plan. In de Franse stad Toulouse is in een bankgebouw een gijzeling aan de gang. Franse media melden dat de man vier mensen vasthoudt en dat daarbij ook is geschoten. De man zegt dat hij lid is van de terreurbeweging al Qaeda. In maart vielen in Toulouse bij verschillende schietpartijen op straat zeven doden. De man die zei dat hij geïnspireerd was door al Qaeda, schoten drie militairen, een rabbijn en drie Joodse schoolkinderen dood. De dader werd later, na een dagenlange belegering van zijn huis, door een elite eenheid van de politie doodgeschoten. De man die nu de mensen in de bank gijzelt, zou willen praten met de antiterreureenheid van de Franse politie, die ook die schutter doodde. Minister Schippers heeft 250 vragen schriftelijk beantwoord die maandag tijdens het zorgdebat zijn gesteld. Ze hoopt zo vaart te kunnen maken met het vervolg van het debat, later vandaag. Het gaat om antwoorden op vragen van PVV en SP. Die partijen zijn tegen het verhogen van het eigen risico in de zorg en waren urenlang aan het woord. De SP en de PVV hoopten daarmee de behandeling van de wet zo lang mogelijk te vertragen. Zodat er voor de verkiezingen geen definitief besluit kan worden genomen over verhoging van de eigen bijdrage. De SGP wil de woningmarkt aanpakken. Volgens SGP-leider Van der Staai worden in het verkiezingsprogramma Daad bij het Woord verschillende maatregelen voorgesteld om dat te doen. Geef eh, starters leningen. Zorg dat ook bij tijdelijke contracten je sneller een hypotheek kan krijgen. Zorg voor een langere looptijd van leningen. Niet per se 30 jaar, maar dat je dat ook langer kan uitsmeren. Laat ouders ook belastingvrij kunnen helpen. SGP streeft op termijn naar begrotingsevenwicht... maar wil zich nog niet vastleggen op een concreet jaar. De partij wil een aantal maatregelen uit het vijfpartijenakkoord terugdraaien... Zo gaat de forense belasting niet door, net als de verplichting van werkgevers om van ontslagen werknemers een half jaar WW door te betalen. Amsterdam wordt de kandidaatstad voor de Olympische Spelen in 2028, mocht Nederland besluiten zich kandidaat te stellen. Het besluit hierover wordt over vier jaar genomen. Amsterdam krijgt de voorkeur boven Rotterdam, omdat de hoofdstad beter zou vallen bij het internationaal Olympisch Comité. Ook speelde mee dat Amsterdam de Olympische Spelen al eens georganiseerd heeft. De IOC besluit pas in 2023 waar de Spelen van 28 worden gehouden. Het weer nog vanmiddag is het vooral in het zuiden en oosten bewolkt. Er kan een bui voorkomen, aan de kust meer zon en droog. Het wordt 19 graden aan zee, 22 graden in het binnenland. Morgen dan wordt het nog wat warmer, maar dan neemt vanuit het zuiden de bewolking toe... en volgen in de middag pittige buien. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Help bij griep staat op veel verpakkingen van homeopathische middelen. Maar binnenkort mag dat niet meer. Een debat over de zin van zo'n verbod. En wilt u ons volgen of iets melden? Dat kan via onze website radio1.nl... of via Twitter, hashtag R1 sportzomer Maar eerst gaan we naar de rechtszaak tegen Anders Breivik in Noorwegen. Hier zijn Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven. De proces tegen Anders Breivik is bijna ten einde. De man staat terecht voor de 77 mensen die die vorig jaar doden. Acht bij een bomaanslag in Oslo en 69 op het eilandje Oetoya. Vandaag worden de allerlaatste getuigen gehoord. Correspondent Rolien Kreton is in Oslo. Goedemiddag. Goedemiddag. De afgelopen dagen ging het over de, de geestelijke gesteldheid van Breivik. Of hij nou toerekeningsvatbaar is of niet. Is daar nou een duidelijk antwoord op? Nee. Uh, eigenlijk niet. Dat is echt nog één groot uh, vraagteken. Kijk, er zijn twee rapporten, psychiatrische rapporten, die lijnrecht tegenover elkaar staan. Eerste team van psychiaters zegt. Breivik is ontrekeningsvatbaar. Hij leidt aan paranoïde schizofrenie. Tweede team uh, psychiaters zegt. Ja, hij heeft wel wat uh, persoonlijkheidsstoornissen. Maar hij is volledig toerekeningsvatbaar. De afgelopen weken uh, zijn deze psychiaters gehoord. Um, en hebben uitleg uh, gegeven. Maar zij blijven bij hun oorspronkelijke conclusie. Er zijn ook een heleboel andere psychiaters gehoord. die uh, vertelden over verschillende methodes. en hoe het kan dat deze conclusies zo van elkaar verschillen. Maar ja, er is nog steeds grote oneenigheid. En wanneer wordt daar duidelijkheid over verwacht? Nou. Morgen dan is er in ieder geval uh, komen de aanklagers uh, met de eis. En uh, ja, dat wordt heel spannend. Uh, omdat het nu nog onduidelijk is waar de aanklagers op. Mieke, uh, ontoerekeningsvatbaarheid, wat uh, zeg maar de kans zou ver vergroten dat hij psychiatrische behandeling krijgt. Of toerekeningsvatbaarheid, uh, wa waar waarbij de kans uh, uh, groter zijn dat hij gevangenisstraf uh, krijgt. Het zijn uiteindelijk de rechters die beslissen, maar morgen wordt de eis van de aanklagers ja. bekendgemaakt. Even nog over vandaag. Vandaag zijn de nabestaanden geïnterviewd. Uh, dat is ja. eigenlijk voor het eerst hè, dat we daarvan horen. Klopt, klopt. Ja, en het was heel indrukwekkend, heel emotioneel, uh, ja, uh, behalve slachtoffers ook uh, de rechter met tranen in de ogen. Het was voor de eerste keer dat we uh, hun verhaal uh, hoorden en dat zij hun verhaal... Doen. En het waren ja, afgrijzelijke verhalen, onder andere van een moeder... Eh, die eh, vertelde over ja, wat wel de grootste nachtmerrie van elke ouder moet zijn. dat een zoon op het eiland Utoya werd gebeld door haar zoon... die huilend vertelde dat er werd geschoten. Eh, daarna kreeg ze sms'jes van de jongen eh, en zo kon ze hem volgen. Wist ze dat hij nog in leven was. Het laatste berichtje eh, zette die jongen op Facebook. Daarin schreef hij, ja, er wordt geschoten, wij zijn in leven... Dus dat gaf hoop. Uh, dat berichtje postte die jongen tegen zessen, dus net voordat Breivik werd gearresteerd. En ja, de tijd daarna was een hel voor deze moeder. Uh, jongeren werden één na één uh, geïdentificeerd. Het duurde zes dagen voordat uh, deze moeder bevestigd kreeg dat ook haar uh, zoon vermoord was. En ze vertelde, ja, ik wist het wel, maar... Uh, toen uh, begreep ik het pas echt en deze vrouw vertelde ja, hoe moeilijk het is om het leven weer op te pakken na het verlies van, uh, van haar kind. Heftige verhalen dus vandaag. Uh, morgen dan wordt dus de eis bekendgemaakt. Um, wanneer is de uitspraak? De uitspraak was uh, 20 juli gepland, uh, maar door alle onedigheid uh, kan het zijn dat de uitspraak uh, een maand... Komt 24 augustus. Hopelijk horen we daar morgen meer over. Dankjewel. We gaan even tennissen. Mark Brasser in de tennisvernooi van Rosmalen staat in de tweede ronde de bel. Olivier Roguus tegenover Igor Sijsling. Hoe is de eerste set afgelopen? Nou, die eerste set is goed afgelopen als je voor Igor Sijsling bent. En dat zijn we als Nederlanders hier toch een beetje. Hij heeft die eerste set met 7-5 gewonnen. En ik moet zeggen dat hij een, een heel erg sterke indruk maakt, Sijsling, Die Rochis is toch een jongen die veel meer graservaring heeft. Al een keer of 10-11 op Wimbledon heeft gestaan. Nou, dat heeft Zijsling allemaal niet. Grastennis moet je leren, zeggen ze altijd. Dus die Rochies die heeft dat in de loop der jaren geleerd. Nou, Sijsling is nog niet zo ver. Maar hij speelt heel goed, heel volwassen, vooral mentaal. In die eerste set bij 5-5 kwam hij op breakpoint. Uh, Rogus sloeg een bal uit, dik uit. Het hele stadion zag het behalve de lijnrechter. Uh, de break was er dus niet voor Sijsling. Het punt werd overgespeeld. Ja, toen verprutste hij dat breakpoint. Maar hij brak toch even later. En dat geeft toch aan dat hij mentaal ook wel heel sterk is, Igor Sijsling. Hij won dus uh, uiteindelijk die set met 7-5. Het werd net 2-2 uh, in de tweede set. Uh, breakpoints waren er weer voor Igor Sijsling. Ja, en ook op dat moment speelde hij heel erg goed. Hij uh, zocht de aanval, kwam naar het net. Rogus die wil naar een pasing slaan. Maar werkelijk met een fenomenale volley cross de baan uit benutten Igor Seisling het breakpoint. En dat betekent dus dat hij in de tweede set... een 3-2 voorsprong staat. En eigenlijk in zijn service games nog niet in het probleem is gekomen. Dus het ziet er naar uit als de Nederlander goed blijft serveren... en als hij geconcentreerd blijft spelen... als hij die eerste service blijft slaan. Hij heeft geloof ik al 12 aces geslagen. Dus die service loopt best goed. Dat hij dan een grote kans maakt om voor de tweede keer in zijn carrière... de kwartfinale van een ATP toernooi te gaan halen. 7-5 dus en 3-2 in het voordeel van Igor Seisling. Radio 1... Sportzomer Tweets. Luc Ickink is er binnengewandeld. Hij struint op Twitter naar interessante wetenswaardigheden in de sport. Ja, langzaam maar zeker glipt het EK een beetje tussen onze vingers door... en na een iets wat ongelukkig geplaatst berichtje van John Heitinga, Zijn er maar weinig spelers die hun vingers nog willen branden aan Twitter. Heitinga die plaatste namelijk gisteren, twee dagen na de uitschakeling op uh, Europees Kampioenschap... ...een foto van vrouw en kind, poserend voor een privé vliegtuigje met daarbij de tekst... ...net aangekomen op Ibiza vakantie. En dan uh, een heleboel uitroeptekens. Dat viel een beetje verkeerd bij de voetbalfans. Gisteren had ik al een aantal reacties. Nog een aantal, gewoon omdat het zo leuk is, het Rijn maar die had de vakantie in Siberië uh, passende geleken. Ed Marks Berstra is blij voor Johnny. Want, zo zegt hij, hij zal wel moe zijn na al die drie wedstrijdjes. Mere vraagt zich af of hij Ik ga niet al een paar weken vakantie aan het vieren was. Wouter van der Zwan geeft Johnny groot gelijk. Want vakantie vieren is ook veel leuker dan een goed EK spelen. Ed Lucas Mevius vindt het vervelend voor Johnny dat hij nog zo in de put zit. En René vindt dat het sowieso verboden zou moeten zijn... voor de spelers van het Nederlands elftal om op vakantie te gaan. Kortom, dat tweetje viel niet zo lekker... Het was trouwens uh, niet de enige die in Ibiza was. Heitinga. Ook Nigel de Jong is naar het party eiland. De vrouw van Nigel praatste op haar Twitter een soort gelijke foto. Familieportretje, privéjet erachter. Maar op een of andere manier blijft hen de spot een beetje bespaard op zitten. Dat is wel vreemd. En zitten ze daar bij elkaar? Ja, dat, dat, ja, dat weet, weet ik dus niet precies. Al die precies. verhalen over verziekte fysiek de sfeer vallen dan wel mee. Nou ja, zo groot is dat eiland niet. Dus ik zou wel even, even een, een kopje koffie doen bij elkaar. Ja. Zeker. Tom van Peperstraten heeft eigenlijk hetzelfde probleem als ik. Hij tweet rustig op het EK. Iemand suggesties wat te doen vandaag. Hashtag even wennen. Wordt namelijk niet gevoetbald. Na de wedstrijden van gisteren is er even een rustdag. Morgen gaat dat toernooi weer verder. Na gisteren zijn alle kwartfinales bekend. Engeland won van Oekraïne met 1-0. En Frankrijk ging roemloos ten onder met 2-0 tegen Zweden. Maar is wel door naar de kwartfinale. En bij Engeland en Oekraïne werd een zuiver doelpunt van Oekraïne niet toegekend. De bal was over de lijn, maar de eerste, tot en met de zesde man, waaronder de lijnrechter, zag het niet. Twitter wel. Ed jonge van boven zegt handig, Jos, een extra vogelverschrik op de achterlijn. Edwin Cornelissen tweet, lekker hoor, zet je zo'n gozer achter de goal... die alleen maar hoeft te kijken of de bal over de lijn is, staat er niet op te letten. En Iwan van Duren stelt voor om in het vervolg voor de zekerheid ook nog een extra mannetje op de lat te zetten. En er is natuurlijk ontzettend veel gesproken al over het verlies van het Nederlands helftal. Tientallen analisten hebben hun licht al erover laten schijnen. Alleen sommige mensen ja, die vertrouwen die analisten gewoon niet zo en doen het zelf. Zo vond ik dit filmpje online. Wakkapauw! Jo, voor wat een grapje. Is. leuk dat je weer kijkt naar KDPSP. Vandaag geven we acht redenen waarom Nederland is uitschakeld voor het EK. het dus! Ja, Ja. ja straks. Wakkapauw. Rond half vijf. Dus <lacht> de acht redenen dat Nederland het niet haalde op dat EK. Dankjewel Luc. Radio 1, Sportzomer, Tweets.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 of living is gone the walk on checks his back flexes thoughts for the moment scratches his head and does his best james thing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 Kids doing best they can. Cougar, Jack en Diane. Heel veel Nederlanders gebruiken regelmatig een homeopathisch middel. Bijvoorbeeld tegen griep of verkoudheid. Voor die Nederlanders gaat er iets veranderen, want vanaf 1 juli mogen teksten als helpt tegen griep niet meer op de verpakking staan, tenzij de werking wetenschappelijk is bewezen. Over dit besluit van minister Schippers gaan we debatteren met Bernard Maurits van Neprofarm, dat is de koepel van producenten van homeopathische middelen, en met professor Rob Koenen, hij is bestuurslid van de vereniging tegen de kwaksalverij. Goedemiddag, heren, allebei, hartelijk welkom. Meneer Maurits, ik begin bij u. U vreest dat homeopathische middelen uit de schappen gaan verdwijnen. Wat is er precies aan de hand? Nou, wat er aan de hand is, is dat uh, consumenten dus straks niet meer op een verpakking kunnen lezen waarvoor ze een product zouden kunnen aanschaffen. En daardoor kunnen ze geen keuze meer maken uit het uh, assortiment wat ze in apotheek en drogisterij aantreffen. En het gevolg daarvan is dat ze geen product kunnen kopen en dus hun voorkeur voor homeopathische geneesmiddelen geen invulling kunnen geven. Straks hebben wij doosjes waar niet meer op staat wat erin zit en waar het tegen is. Klopt. En dat alles in belang van de informatie aan de consument, maar niet huis. Ah, u bent daar niet voor. U nee. begint het debat alvast. We waren ja. nog bezig met de, de, de feitelijkheden uitwisselen... maar u kunt zich niet beheersen en denkt nu alvast aangeven dat dit niet kan... want u bent daar fel op tegen. Ja, inderdaad, omdat wij denken dat daarmee keuzevrijheid aan de consument wordt ontnomen. En u zegt ze moeten kunnen kiezen voor homeopathische middelen als ze dat willen. Ja, en een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking wil daar een keuze voor kunnen maken... Uh, in meer of mindere mate. Ja. Een deel van de bevolking is uitgesproken voorstander van homeopathie... en een ander groot deel van de bevolking neemt zo nu... en dan een homeopathisch geneesmiddel. Ja, Meneer Koenen, u bent niet de minister. Snapt u de maatregelen van de minister? Ja, ik vind het, uh, wij zijn er zelfs heel uh, tevreden over. Want het is uh, een zaak die al uh, uh, vanaf 2004 loopt... waarbij eigenlijk toen al is vastgesteld dat uh, uh, geneesmiddelen... Geen geneesmiddel genoemd mogen worden als uh, werking niet wetenschappelijk bewezen is. Nee, en dat zegt en de minister dat, nu ook. De werking is niet wetenschappelijk ja, bewezen. Dus, dus om die reden mag het er niet op staan. Ja, het is in feite geen geneesmiddel. Het, het zou dus moeten vallen onder de voedsel- en ware uh, uh, autoriteit, autoriteit ja. als uh, Om Het mag niet. En dan als zou het wel op mogen is in staan? met de wet. Dan zou het er wel op mogen staan? Nee, dan, als u goed kijkt naar die dingetjes van. Uh, waar, waar uh, allemaal niks in zit en die ook geen geneesmiddel zijn. dan proberen uh, de fabrikanten met omzichtige woorden toch te suggereren dat ze op een of andere manier werken. Ze mogen dus zeggen dat het goed is voor je conditie of goed voor je gezondheid, algemene dingen. Maar je mag dus niet. Uh, een specifieke ziekte of afwijking nee. noemen als dat niet wetenschappelijk bewezen ja. is dat een middel daarvoor nee, werkt. Nee, Maurits, u dat zat mee te roepen. Nou, daar klopt ook helemaal niks van. Uh, op homeopathische geneesmiddelen staat namelijk heel expliciet dat de werking van het homeopathisch geneesmiddel niet wetenschappelijk onderbouwd is. Dus er is absoluut geen sprake van misleiding voor de consumenten. Maar wat staat er wel op dan? Er staat op dat het een homeopathisch geneesmiddel is toe te passen bij. Griep, griep, koorts. Of welke klacht dan ook. Ja. Uh, het is ook niet en er, zo... staat, er staat bij, je kan het toepassen bij, uh, bij koorts, maar er ja. staat niet bij, het is wetenschappelijk bewezen. Er staat dat is... bij dat het niet wetenschappelijk Klopt. bewezen is. Ja. Ja. En het is ook niet zo dat het niet onderbouwd is. Het is alleen niet onderbouwd op de reguliere wijze zoals normale geneesmiddelen onderbouwd ja. worden. Kunt u het omzeilen? Kan je niet zeggen van, je kan het nemen als je griep hebt? Nee. Dan, dan zeg ook je niet de... dat het een geneesmiddel ook, is. maar. Ook, ook, ook dan maak je een claim. Uh, dan suggereer je op zijn minst dat je daarvoor zou kunnen gebruiken. Ja. Het is ook niet zo dat de werking niet onderbouwd is. De werking is wel degelijk onderbouwd. Het is alleen niet ja, op Wat wil ik nu onderbouwd. niet voeren? Ik wil nu praten over de vraag hoe, hoe, hoe dit verder moet. Want u, kunt u een kant op of zegt u we zitten helemaal klem en vanaf 1 juli zijn er gewoon geen homeopathische middelen meer te krijgen? We zitten nu helemaal klem en als dit doorgaat op deze manier, dan wordt de consument de mogelijkheid ontnomen om te kiezen voor een homeopathisch geneesmiddel. Ja, dat is al heel snel. Het is nu 20 juni, dat is al een dag of tien. Ja, maar de schappen zullen ook niet 1, 2, 3 leeg zijn. Hoezo niet? Omdat er nu nog uh, een voorraad op de schappen aanwezig is. Maar onze, le onze leden moeten in elk geval vanaf 1 juli aanstaande... Uh, nieuwe verpakking en nieuwe uh, bijsluiters inleveren... bij het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Okay, wordt moet... niet langer... Uh, de toepassingsmogelijkheid mag staan van ja, hand. En dan op den duur alles wat gemaakt is, mag verkocht worden. Daar zal een uitverkooptermijn voor uh, gaan gelden. En hoe lang die duurt, dat uh, moeten we nog definitief horen, maar gebruikelijk is een jaar in zo'n geval. Ja. Wat is uw plan? Wat gaat u doen? Want u zit dan fors in de problemen. Wat wij doen, wij uh, doen een beroep op de politiek om uh, de minister op andere gedachten te brengen. Ja, maar dat zal ze, die heeft het niet voor niks besloten, meneer Koenen. Zijn het nee, ze, heeft de... het, ze heeft het wel voor niks besloten. Uh, het, en meneer Koenen verwees naar een uitspraak van 2004. Dat ja. was een uitspraak uh, van de Raad van State uh, over de rechtmatigheid van de disclaimer. die ik u zojuist ook heb uitgelegd. op de verpakking. De Raad van State veronderstelde in 2004 dat die strijdig zou zijn met de Europese richtlijn. In 2012, zegt de Raad van State dat dat niet het geval is. En dat er in de richtlijn, Europese richtlijn geen reden is... om een aangepast beoordelingsregime voor homeopathische geneesmiddelen... te combineren met een disclaimer over de wijze van beoordelen. Maar dan moet u naar de rechter stappen. Dan zegt u de groene deugen niet. Nee, want de rechter zegt, heeft ook de Raad van State heeft in dit geval ook al gezegd... dat het aan de minister is om een beleid is te bepalen. Ja. Mieke Groene zit te popelen. Zo... Ja, de... de, de... De Raad van State heeft dus een uitspraak gedaan over een middel en uh, verboden dat die disclaimer opkomt. Maar ik wil eerst iets zeggen over die disclaimer. Ja. die disclaimer, nu moet u eens voorstellen: u krijgt een geneesmiddel, u, dat doet er niet toe of dat nu de homeopathisch is of niet. Ja. Waar aan de ene kant staat: het werkt tegen griep, op de voorkant, ja. de verpakking. Ja. En op de achterkant staat: het werkt niet. Het is dat niet het is niet bewezen. Ja, dus dan werkt het maar niet. Maar laat het even aan mij over als consument. Dan kan ik toch zelf uitmaken ja, of ik het dan wel heb. Wat denkt u dat hoe de doorsnee mensen in de war gebracht worden, dat is gewoon een opzeting. Doorsnee mensen zijn niet dom. Die snappen best: oh, nee. dat gaat over dat gedoe, tussen ja, de minister maar ze en de Ja, dus ik kijk naar de, de voorkant of de achterkant, en wat moet ik dan beslissen? Als ik dat zie, dan weet ik niet waar ik moet beslissen. Dan weet ik het een homeopathisch middel, wel. wat niet wetenschappelijk bewezen is, maar in mijn geval weet het bijvoorbeeld wel. Dus ja. neem ik het toch. Of het is onzin, ik neem het niet. Ja, daar kun je kiezen. Daar is ook geen probleem te, uh, tegen. Uh, geen probleem uh, mee. Maar je mag geen geneesmiddel noemen. Hmm. Het is ook niet zo dat die homeopathische geneesmiddelen... die homeopathische middelen, want het zijn dan geen geneesmiddelen meer... Ja. zullen verdwijnen. Want die kun je net zoveel als allerlei andere huismiddeltjes die niet werken... Uh, die je bij de drogist kunt kopen... die kun je die nog blijven kopen. En die zet je dan gewoon tussen de pindakaas en de appelstroop... in plaats van bij de medicijnen? Nee, want de, de, de, in de, bij de, de kruidenier en overal kunt u, kunt u hele vakken met ja. middelen nemen. En dat mag, dat blijft zo. En als je zo. daar langs loopt, dan zie je rijen, bijvoorbeeld als je een beetje je verstand hebt van, uh, van hmm. zaken, van allemaal middelen die niet werken en die dan toch ergens voor Maar u zegt het kan gewoon worden. doorgaan, het mag alleen geen geneesmiddel meer heten? Ja. Ja, dus dan is het probleem ook nog niet zo groot. Brood, het gaat dat om is het... dat de disclaimer, die tegenstelling, dat vindt minister Schippers. de disclaimer uh, op de achterkant, die in strijd is, met wat op de voorkant staat. Mm -hmm. Dat is verwarrend, dat wil ik niet meer. En dat wilde de Raad van State niet. En dat is, uh, en dat wilde, is ook tegen de Europese rechtlijnen. De Raad van State heeft nu expliciet aangegeven dat dat wel kan... Uh, dus uh... Waar, daar op gebaseerd, waar dat op gebaseerd is, begrijp ik niet niet. Ja, maar ik snap niks. u ook niet zo goed, want u zit nu echt met de, met de ogen in de koplamp te kijken. Het is en jullie en we mogen niks meer. U heeft toch een list, neem ik aan? Nou, uh, de list is in elk geval dat we proberen om de regeling nog aan te passen. En wij hopen maar inderdaad nog tien met, de, dagen? De, met de minister in gesprek te raken... om de minister op de hoogte te brengen van het feit dat dit veel verdergaande consequenties heeft... dan dat zij op het eerste gezicht wellicht heeft Maar u, u heeft een plan B. Wij hebben geen plan B. Echt niet? Nee. U vertegenwoordigt de hele industrie? Wij zijn, wij zijn tot een uh, week of twee geleden in de veronderstelling verkeerd... dat er alleen een klein juridisch-technisch probleem was... en dat de Raad van State, dus een eerdere uitspraak uit 2004... dat een disclaimer strijdig zou zijn met de Europese wetgeving... dat ze die hebben herzien en dat het dus volledig normaal leek om de regeling uh, ja. opnieuw te maken zoals die oorspronkelijk was. Ja. Gewoon waar iedereen tussen, tevreden mee was. Gewoon tussen de huismiddelen te zetten, zoals meneer Koenen zegt. Is dat geen oplossing? Nee, want wat je dan doet... is dat je middelen die de consument gebruikt voor zijn gezondheid... dat je daar alle controle die er op, op dit moment op is ook weglaat. En dat vindt u gevaarlijk? Ja, nou, deze middelen... Er is natuurlijk niet voor niks een registratieregeling... voor deze geneesmiddelen ook ingevoerd. En meneer Koenen zegt wel dat het geen geneesmiddelen zijn... maar de wet nou ja, definieert daar gaat de discussie ook... Over, de je geneesmiddelen ja, als, als geneesmiddelen. geneesmiddelen... en vindt in elk geval dat ook de kwaliteit... en de veiligheid van die middelen moet worden gewaarborgd. Oké, okay, volgens ja, mij maar maar gaan we het... hier nog veel over horen... de komende ja, tien dagen, ook. denk ik. In de heel kort. Voedsel, door de voedsel- en warenautoriteit die kijkt ook en naar de En die kunnen veiligheid. dit meenemen. Zegt dus dat u. kan heel makkelijk gebeuren. Het ben... is gewoon oneerlijk om het op deze manier te brengen. Helder. Bernard mensen. Maurits van Neprofarm en Rob Koenen van de Vereniging tegen de Kwakshalverij. Dank voor dit debat. In de Rio de Janeiro vindt op dit moment de duurzaamheidstop plaats. Wereldleiders, multinationals en milieuorganisaties... die onderhandelen daarover de oplossen van verschillende wereldproblemen... van armoedebestrijding tot het schoonmaken van de industrie. Aan de telefoon Joop Asma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Goedemiddag. Goedemiddag. U gaat zo met uw Braziliaanse ambtsgenoot een fietstochtje maken door Rio. Ik hoop dat u een helmpje op heeft. Ja, het is, uh, het is nu half acht in Rio. En ik ga inderdaad een punt om op de fiets te stappen samen met uh, mijn collega omdat ja het fietsen is een van de meest duurzame en ook meest praktische manieren van voortbewegen. En ja, wat uh, Rio uh, eigenlijk wil, is het, het fietsen, het fietsen en, en het fietsbeleid meer op de kaart zetten. Uh, Rio is, is natuurlijk een van de grote wereldsteden, maar heeft uh, hele grote elementen in het vooruitzicht. Ja. De, uh, de hele van voetbal, Olympische Spelen. En we willen hier eigenlijk, net als in uh, Nederland, een soort van fietsinfrastructuur. Dus meer fiets in, uh, fietspaden uh, aanleggen. U wilt de ja, Brazilianen aan het fietsen op... krijgen? Daar komt het op Ja, absoluut. En, uh, ja. Dat moet ook kunnen als je ziet hoeveel mensen uh, hier wonen en hoe groot het verkeersprobleem uh, is. Ik sta hier nu. Uh, vlakbij het congrescentrum uit te kijken op een enorme file ja, en er zit niemand op de fiets en wat, wat de Brazilianen graag willen is dat mensen vaker de fiets pakken waardoor je dus uh, en een bijdrage levert aan het oplossen van de uh, file druk ja. en een uh, bijdrage levert aan het milieu Maar nou ben ik uh, Amsterdam gewend en dat kan al best wel gevaarlijk zijn maar Rio, ik weet niet of ik daar zou willen fietsen ja, maar daarom hebben ze dus ook uh, aan ons gevraagd om mee te denken hoe ze hier uh, fietspaden kunnen aanleggen in de stad. En het plan is om een, uh, in een paar jaar tijd 4.500 500 kilometer fietspad aan te leggen. Ja, en ja, als er één land weet hoe je dat moet doen, uh, dan is dat Nederland. En, dus het is niet helemaal toevallig dat ze wat uh, hebben benaderd. En we hebben gezegd, nou, we willen graag uh, jullie helpen. Ja, 4.500 kilometer fietspad in Rio. Nou, daar gaan we natuurlijk ongetwijfeld wel wat mensen fietsen, maar... Ik denk niet dat echt het enorm veel milieuproblemen oplost, toch? Een paar mensen nee, die op de fiets stappen. Maar goed, als je het alternatief hebt tussen stilstaan en de file. of toch uh, je kunnen bewegen. Als je het alternatief hebt dat je, je helemaal niet kunt verplaatsen. Want voor veel mensen. Rio is natuurlijk ook veel armoede. als je dus door middel van de fiets. Uh, mensen toch een uh, ja, zekere mobiliteit kunt garanderen. Uh, daarnaast heeft de stad aangegeven dat ze hier duizenden gratis fietsen. als een soort van openbare, uh, openbaar vervoermiddel willen plaatsen. Maar ja, ja, er komt een witte fietsenplan. er. Ja, nou ja, noem het weer op het fietsenplan, maar ze hebben hier een eigen benaming ervoor. Ze willen de komende jaren zo'n 5000 fietsen uh, in de stad uh, gewoon voor iedereen uh, ter beschikking stellen. En ja, dat zijn natuurlijk wel stapjes uh, die betekenisvol kunnen zijn. Kun, kunnen uh, Brazilianen een beetje fietsen? Ik weet dat de uh, Amer Amerikanen bijvoorbeeld, die moet je meestal niet op een fiets zetten fietsen en als ze niet kunnen dan uh, willen we ze ook daar graag behelpen uiteraard. Maar uh, fietsen zelf is geen probleem. Het probleem is vooral uh, de enorme verkeersdrukte. Ja. En dat zijn dat veel mensen uh, uh, uh, niet weten hoe ze aan de fiets moeten komen. Ja, die moet je kopen, maar je moet ze dan wel beschikbaar hebben. Ja, en dat is ook iets wat, uh, wat de bedragseriën ja, al ons hebben gevraagd. En natuurlijk liggen daar ook wat die kansen voor het voor bedrijfsleven. En dus daarmee snijdt het ook uh, in Nederland aan twee kanten. Daar gaan wij veel geld verdienen, ja. Atma. Nou, of het veel is, weet ik niet. Maar in elk geval hebben we aangegeven dat wij graag willen helpen. En uh, de jaalse uh, collega van transport die staat hier nu uh, uh, voor mij om op de fiets te stappen. Uh, en uh, ja, de, burgemeester, de college van uh, BNW van, uh, van de stad en van de deels, van de deelraden. Deel, uh, ja, die willen ook eigenlijk allemaal diezelfde stap zetten. Dus uh, ja, en als iemand dat uh, kan aantonen, dan is Nederland. Dus ik ben blij dat we ook hier iets kunnen betekenen. Goed, u gaat zo meteen uh, fietsen. Er liggen waarschijnlijk nog niet zo heel veel fietspaden, dus pas een beetje op. Help je op en zo. Ja, er liggen heel weinig, want er is wel veel strand. En ook daar zou je met zeker de bepaalde fietsen wel wat kunnen doen. Ja, zeker. succes daar. Joop Asma, de staatssecretaris van de Infrastructuur en in Milieu vanuit Rio de Janeiro. Ik ben zo benieuwd wat premier van zou vinden. Maar ja, dat horen we dan misschien straks. Het is tijd voor het nieuws van half 1. het Megens. Mark van Bommel stopt met zijn interlandcarrière. Van Bommel zegt dat hij wel beschikbaar blijft... Als, als de bondscoach in noodgeval een beroep op hem wil doen. Maar dat het nu de tijd is voor een nieuwe generatie spelers... bij het Nederlands elftal. Van Bommel speelde 79 wedstrijden voor Oranje. Komend seizoen komt hij uit voor PSV.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 Komende vrijdag dreigt overlast voor automobilisten in de grensstreek. Tankauto's houden dan een langzame aanactie op snelwegen... langs de Duitse en Belgische grens. Benzinepomphouders protesteren daarmee tegen de accijnsverhoging op tabak. En een Rotterdamse agent die in een filmpje op internet... een verdachte verschillende keren schopt, mag doorwerken. Ook een collega die toekeek blijft voorlopig aan de slag. Dat heeft de politie in Rotterdam laten weten. Volgens de politie zijn er tegenstrijdige verklaringen. En zolang het onderzoek niet is afgerond, blijft het tweetal aan het werk, zegt de politie. Het zijn de uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Aan de westkust is het momenteel zonnig en droog... en over het oosten trekken wolkenvelden. In Limburg is vanochtend wat regen gevallen. Ook vanmiddag krijgt het westen de meeste zon en blijft het daar droog. De zuidoostelijke helft van het land heeft met meer bewolking te maken... en daar kan een enkel licht regenbuitje ontstaan. De maximumtemperatuur ligt vanmiddag rond 21 graden... en er staat de meest matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. Vanavond en vannacht is het overwegend droog... en zijn er wolkenvelden en enkele opklaringen. Het koelt vannacht af tot een graad of 12 Morgen komen we in wat warmere lucht terecht. De ochtend verloopt droog met wolkenvelden en zonnige perioden. S'middags neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en kunnen enkele buien vallen. Morgenavond trekken een aantal stevige onweersbuien over het land. Tot maximaal 23 tot plaatselijk 25 graden. Namorgen volgen twee windrijke dagen met vrij veel zon en s'middags kans op lichte regenbuien. De maxima liggen dan rond 20 graden. Zondag wordt de passage van een regengebied verwacht en ook de dagen daarna blijft het licht wisselvallig. AWB ah, verkeersinformatie viel op de A2 vanuit België naar Maastricht. Door werkzaamheden tussen Gronsveld en Maastricht 2 kilometer. En op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij Bavel 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Blind zijn is een forse handicap, zeker als je wilt sporten. Hoe lost cabaretier Vincent Bijlo dat op? En de nieuwste cijfers over ons koopgedrag laten zien dat ons vertrouwen in de economie blijft dalen. Het consumentenvertrouwen is op het laagste punt sinds juli 2003. De afgelopen maanden zijn we steeds somberder geworden over onze financiële toekomst. De situatie is volgens Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek erger dan het vorige dieptepunt in 2003. De algehele economische situatie is nu eigenlijk slechter. Toen zaten we in een tijdelijke neergang. Nu zitten we toch weer in een recessie. Volgend op een, ja, een zware recessie in 2009. En daarbij past natuurlijk de eurocrisis, die het algemeen economisch klimaat heel erg onzeker maakt. Mm -hmm. En daarbij komen er nog eens forse bezuinigingen aan. Dus ja, voor de consumenten zijn het nu hele moeilijke tijden. Ja, moeilijke tijden die worden versterkt door politieke onzekerheid. Omdat we in september natuurlijk weer naar de stembus gaan. Tot die tijd zijn er bezuinigingen aangekondigd in het Vijfpartij.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 Dat is natuurlijk nog afwachten wat daar precies mee gaat gebeuren. En het kan best zijn dat als die forensen tax die doorgaat... dat er weer een, uh, ja, een andere lastenverzwaring voor in de plaats komt. Peter Heijn van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoe sporten mensen die we niet kennen van het sporten? Onze verslaggever Robert-Jan Boy ontmoet vandaag cabaretier Vincent Bijlo. Het sporten van Vincent Bijlo vindt hoofdzakelijk plaats in zijn slaapkamer... <laughs> en dat, dat gebeurt hier vlak voor mijn neus. Aan de zijkant van het tweepersoonsbed. Een home trainer. Vincent die een malende beweging maakt met zijn benen. En tegelijkertijd met zijn rechterarm een toch fors gewicht omhoog tilt. Ja, ik doe dus is... elke morgen doe ik dit. Ik begin hiermee zodra ik uit bed kom. Dan is dit mijn eerste actie. Dus ik zit dan twintig minuten op die home trainer. En dan doe ik met... Uh... Halter series van vijf uh, buigen en naar voren. Met gestrekte arm opzij. Met gestrekte arm. En die doe ik dan vier keer met elke hand. En dan ben ik na een minuut of twintig ben ik helemaal fit en licht bezweet. Nou, en dan kan ik mijn dag beginnen. En dan heb ik ook even geen koffie nodig. Vroeger dronk ik koffie, nu doe ik dit. En ik heb ook in mijn. Uh, het studio die staat achter het huis. Daar heb ik ook nog een loopband staan. Dus dan kan ik ook nog, als ik later op de dag uh, ja. iets aan het schrijven ben of zo... Dan ga ik een stukje lopen op dat ding. En dan... Uh, ja, dan, dan uh, Dat denkt namelijk heel lekker. Lopen is ook altijd een soort, soort bluesje. Nou, misschien kunnen we er zo, ja, als ik vind. aangekleed ben, even heen lopen. Ja, ik wou het niet zeggen, want dit is eigenlijk geen... Uh, nee, dit is geen nee. onderbroek. Nee, nee, dit die is onderbroek en, nee, nee, nee. Uh, Ja, goed, we zullen daar de luisteraar verder niet mee vermoeien, nee, maar... het is, het is radio. Uh, de loophand. Ja. Mensen. Ja, ik ben ondertussen wel wakker, hoor. <lacht> dit wordt denk ik een nieuw record op de marathon. Wat loopt in zijn studio twee uur en drie minuten en 35 seconden. Over 42 kilometer en 195 meter zeg. Kijk jij dankzij je eigen sporten anders naar ja. de professionals, zeg maar, tijdens deze sportzomer? Nou ja, ik sporten kost nou helemaal veel kracht en veel energie. En zelfs het slechtste voetbalteam loopt zich nog meestal de benen uit zijn reet. Ik ga even wat zachter hoor, Robert. Gaat het nog Nou uh... ja, jawel, wel? Uh -huh. Waar wil ik een fatsoenlijk gesprek erbij kunnen voeren? Je kan hem trouwens ook nog uh, omhoog zetten. Je kan er een heuvel van maken. Kijk, nu komt de voorkant omhoog. Dan denk jij aan de tour de France, zeker? Kijk, nou, die heb ik ook al eens gereden. Ik heb de tour wel eens gereden op de home trainer. Ja. En dan had ik, ik had het tourboek gekregen van Jeroen Wilaard met uh, allemaal waar ze langs zouden komen. <tankt> en toen heb ik uh, ook streekproducten van de streek in huis gehaald. Dus overal waar ik doorkwam met mijn handtrainer, daar... Uh, daar... Uh, dronk ik dan wat wijn van. Ik had kazen. Rondom Dijon had ik tien potjes mosterd om de home trainer staan. En die gedachten in de gele trui. Altijd in het geel. Het was zo geweldig. Die hele tour heb ik in het geel geheel... Zij Vincent Bijlo, we gaan nog even tennissen uh, op Rosmalen. Uh, Mark Brasser. Ja, met goed nieuws voor Igor Sijsling Voor het Nederlandse tennis ook. En ook wel voor het toernooi. Er liggen al wat geplaatste spelers uit. Maar Igor Sijsling is door naar de kwartfinales. En dat is de tweede keer in zijn carrière pas dat hij dat bereikte, de Amsterdammer. Geweldig opsteker voor, voor de jonge Nederlandse tennisser. Hij wint van Olivier Orochus. Nou, dat is een ervaren tennisser, heb ik eerder al gezegd. Een goede grastenniser ook. Maar nadat hij de eerste set met 7-500 5 pakte hij de tweede Sijsling in een tiebreak. Het werd nog spannend in die tweede set. Sijsling kwam een break voor. Hij leverde even later zijn weer een beetje een slordige game van de Nederlander. Misschien de enige slordige game die hij gespeeld heeft. Het werd uiteindelijk een tiebreak. Ja, en in die tiebreak slaat hij met 7-4 toe. En dus is hij door naar de volgende ronde. Naar de kwartfinales dus. En kan hij nu gaan afwachten wie zijn tegenstander wordt. Of de Argentijn Leonardo Maier. Maar de verwachting is dat het de nummer 1 van de plaatsingslijst gaat worden. De Spanjaard David Ferrer. Dit is de Radio 1 Sportzone. Ik heb problemen in mijn plantation. Waarom dat niet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 J'ai planté un grume Un tu ne vas pas pousser J'ai des petits problèmes dans ma plantation Pourquoi ça pousse pas J'ai des petits problèmes dans ma plantation Pourquoi ça pousse pas Moi, j'ai planté tomates et concombres Concombres, ça pousse pas Alors moi, j'ai planté bien à l'ombre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 Ta piotte toujo pas pousser, toujours pas poussée J'ai tout petit problème dans ma plantation Pourquoi ça pousse pas J'ai tout petit problème dans ma plantation Pourquoi ça pousse pas Moi j'ai planté des nanas La nana ça pousse pas J'ai tout essayé le tabac les grenades Grenade ça pousse pas J'ai des petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas J'ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas of het weekend niet lekker voelt of zich bezeert, kan naar de huisartsenpost. Er zit de wachtkamer meestal zo vol dat gedacht wordt aan een invoering van een eigen bijdrage voor iedereen die zich meldt bij de spoedeisende hulp. We gaan erover praten met Steven van Eyck. Hij is voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging... en met Henk van Gerven. Hij is Kamerlid voor de SP en zelf huisarts. Meneer van Eyck, ik begin met u. Een meerderheid van de huisartsen willen een bijdrage... voor het bezoek aan de huisartsenpost. Want, zeggen ze, 80% van de bezoeken is eigenlijk niet spoedeisend. Het staat in een onderzoek in Medisch Contact. Klopt dat? Gaan we met z'n allen te snel in het weekend en s'avonds naar de dokter? Dat laatste klopt. Wat je ziet is dat veel mensen zich toch bij de huisartsenpost melden... met iets waar ze makkelijk overdag voor naar de huisarts hadden gekund... Dat dat geldt overigens niet alleen daar. We zien ook een heleboel mensen die gaan naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. En die hadden bijvoorbeeld beter naar de huisartsenpost gekund. En er zijn zelfs mensen die bellen 112 of de ambulancedienst. En dat was dan ook niet nodig. Dus ik denk dat het signaal wat hiermee wordt afgegeven... van laten we nou eens doelmatiger met die zorg omgaan... en zorgen dat de juiste acute zorgvraag bij de juiste zorgverlener komt... dat klopt. Ik vind overigens niet ja, U dat suggereert influence... door Sorry? te zeggen dat laatste dat er iets anders niet klopt in wat ik zei. Ja, dat klopt. En het andere waar wij het niet mee eens zijn... is dat je een financiële drempel moet opnemen. Opwerpen om, uh, voor de patiënt om naar de huisarts te gaan. Maar dat zegt dat, dat onderzoek nou juist. Ja, het zijn overigens uh, 700 huisartsen. Uh, die uh, bij medisch contact dan uh, hier in een enquête terecht zijn gekomen. Ik moet wel zeggen, we hebben 11.500 leden. een dekking van meer dan 95 procent. En het is niet het signaal wat wij uh, willen afgeven. Dat is als bijna 10 procent die ondervraagd is dan. Dat is heel goed. Ja, ik weet niet. Het is een specifieke groep. Het zijn met name praktijkhoudende huisartsen die dit uh, betreft. Dus hier zitten bijvoorbeeld niet de huisartsen in dienstbetrekking bij. Maar ik geef al aan, ons beleid is. Ja, wij moeten er iets aan doen dat de juiste zorgvraag bij de juiste zorgverlener komt. Maar zeker in deze tijd moet je niet een drempel opwerpen okay. voor de patiënt in financiële wat zin. wat dan wel? Ik denk dat wij uh, eigenlijk bij elkaar zouden moeten gaan zitten. En dat bedoel ik de ambulancediensten, de huisartsenposten, de hulp bij het ziekenhuis en de reguliere huisartsen overdag. In een taskforce acute zorg om enerzijds zelf de patiënt beter te gaan begeleiden. En beter te gaan informeren over waar moet jij nou terecht met welke klacht. En ik denk dat hier ook een taak ligt voor de minister die zou moeten zeggen, van nou, dat begeleiden wij wel met de publiekscampagne... want hier wordt echt ongelooflijk veel geld over de balk gegooid. En het signaal wat ook de gezamenlijke huisartsen nu afgeven... van ja, dat loopt ons over de schoenen bij de huisartsenpost... en het is niet nodig en bovendien heel duur, dat moeten we erg serieus nemen. Nou ja, maar even voor de helderheid, u zegt geen uh, eigen bijdrage. Nee. Een uh, taskforce, en die moet dan vooral gaan informeren... in welk geval je waar moet zijn. Exact. Dat is eigenlijk, maar daar heb je geen taskforce van nodig. Dat is een kwestie van een goede campagne maken. Ja, je moet het alleen wel samen doen. Want als we dat nou weer allemaal afzonderlijk doen... En je houdt er geen rekening mee dat je bijvoorbeeld ook eens naar elkaar gaat verwijzen. Dus stel dat iemand binnenkomt bij de spoedhuis in de hulp van een ziekenhuis. En die loopt daar tegen de een staan. Dus iemand die bekijkt van nou, zeg, waar nou moet wat? je nou heen. Ja, ja, dat dus okay, iemand die kijkt sorry. als verpleegkundige van waar moet je nou heen. Dan zou zo iemand ook moeten kunnen zeggen van luister u moet niet bij ons zijn. U moet naar de huisartsenpost. En dan moet je dat van elkaar weten. Ja, ja. Meneer Van Gerwen, u bent uh, huisarts. Ja, uh, geweest. Uh, ik zit nu uh, inmiddels alweer zes jaar in de tweede. Ja, kamer. en dat is redelijk fulltime natuurlijk. Dus ze doet ja. het er vast niet bij. Wat vindt u? Hoe moeten we, is dit het een probleem? Vindt u het, het een probleem? Nou, ik, uh, ik vind het een beetje stemmingmakerij. Er wordt van weer wie? gezegd, nou, van, uh, uh, van degene die die enquête gedaan heb, hebben. Dat is medisch contact. Uh, dat, nee, dat is, dat is een groep uh, huisartsen, de vrije huisartsen, die, uh, die hebben uh, die enquête gehouden. En, uh, ik denk dat de meerderheid van de artsen niet voor hun eigen risico is of voor hun eigen bijdrage. Want dat zou onmiddellijk ook weer terugslaan op de, de huisarts die overdag uh, werkzaam is. En dat willen we ook met z'n allen niet. U, in welk uh, opzicht zou dat daarop terugslaan? Nou ja, er is ook een discussie om een eigen risico voor de huisarts in te voeren. Dat wordt uh, afgewezen gelukkig door de hele Kamer met uitzondering van de VVD. En dat wil uh, de SP graag zo houden. Over het, spoed, pardon, over het spoedeisendheid, eh, dat is uiteindelijk aan de arts om dat te bepalen. Patiënten kunnen dat heel vaak niet. Stel dat je een kind hebt met koorts en je gaat naar de eerste hulp. Ja. Dan kan pas achteraf vastgesteld worden of je had kunnen wachten, ja dan nee. En ik vind niet dat de drempels opgelegd moeten worden. Omdat het eh, niet het overgebruik eh, erg zal terugdringen. Kijk, eh, de, de juppen, de mensen met geld zullen dan toch wel gaan. En het, maar het zal vooral een drempel opleggen voor de lagere inkomens. En maar, dat kan gevaarlijk zijn. Maar dat komt, dat u bij, komt u wel eens bij de hap? Ik, eh, ik ben er zelf wel eens op bezoek geweest. Niet als eh, patiënt, want ik ben gelukkig eh, nooit ziek. Maar ik denk dat het grote probleem is... Eh, de bereikbaarheid van de huisarts overdag. Wij moeten zorgen dat de huisarts... Nee, nee, over... nee, nee wacht even. De, de, de hap, dat is als je s'avonds naar de dokter wil... en dan ga je daar gewoon naartoe. Dat, hoezo is... Wat is het probleem van de bereikbaarheid van de huisarts? Nou, zijn, eh, dat zullen mensen ook wel ervaren... dat de huisarts overdag in een aantal gevallen moeilijk bereikbaar is. Er zijn eigenlijk te weinig huisartsen... de, de beroep op de artsen nemen toe. He, op alle terreinen. Dus ik vind dat we meer huisartsen moeten opleiden, dat de ondersteuning van de huisartsen beter moet worden, zodat voorkomen wordt dat mensen ook, omdat ze de huisarts niet goed, goed kunnen bereiken, s'avonds naar de huisartsenpost U gaan. Ik denk echt dat dat een belangrijke oorzaak is van de drukte in de, in de wachtkamer bij de HAP. Ja, de, er is een groep die gaat naar de huisartsenpost omdat ze overdag niet goed bij hun eigen huisarts terecht Eyck, kunnen. En daar moeten we in investeren. Meneer Van Eyck, klopt dat? Ja, ik denk het wel. Wij pleiten er al heel lang voor dat de bereikbaarheid van de huisarts wordt verbeterd. Uh, u moet zich voorstellen dat de huisarts die heeft een team om zich heen, met een doktersassistent en een praktijkassistent. En die zijn bezig om uh, als een soort verlengde arm van de huisarts bepaalde medische verrichtingen te doen. En aan de andere kant neemt ze natuurlijk ook de telefoon aan, maken afspraken en dergelijke. En je ziet dat die ondersteuning die zouden we eigenlijk moeten verzwaren. Daar heeft uh, meneer Van Gerven absoluut een punt. Uh, als je dat doet, dan kan je ook veel flexibeler in je openingstijden uh, zijn. Dan kan je veel beter te kijken naar de populatie waar jij in je wijk voor staat. Nou ja, okay. Waar misschien de vraag is van... Goh, kan je niet eens wat meer s'avonds open? Want dan Voel hoef je niet naar de, de, de afsavonds. Dan kan je gewoon alsbaan. naar je eigen huisarts. Uh, ja, je, zou de, kijk, je moet natuurlijk wel rekening houden... dat je dan een overlap krijgt. Want dan heb je acute zorgvragen... die zowel bij de huisarts in de reguliere tijden terechtkomen... als bij de huisartsenpost. Dus je moet wel even goed kijken... Dat oh ja, je dat hoe je dat dan, dan doet. Meneer Van Geijgen, wat vindt u van het idee van meneer Van Eyck om een taskforce in te stellen en een publiekscampagne? Nou, ik denk dat... Uh, ja, ik... ik de, de, de, bedoeling goed, de, de, nou, de bedoeling is Hoopt goed. De bedoeling is goed. Maar ik denk dat het veel uh, belangrijker is dat, uh, dat die huisarts overdag goed uh, bereikbaar is. En dat er afspraken gemaakt worden uh, wie waar naartoe gaat. Uh, dat, dat, is, uh, dat vind ik prima. Maar ik denk niet dat dat echt het uh, probleem oplost. En we moeten het ook niet. Uh, er wordt een enorm probleem van gemaakt uh, hè, van, uh, dat die huisartsenposten overspoeld worden. Maar dan moet je gewoon meer uh, huisartsen aannemen, meer huisartsen op leiden, Zodat ook dat uh, werk op die huisartsenposten gewoon goed uh, gedaan kan worden. Dus het is, niet het zo aardig is een van... groot goed dat in nood ook s'avonds uh, de mensen ja. terecht kunnen bij de huisarts. Maar is het is niet zo aardig van u, Want meneer Van Eyck gaf u net helemaal gelijk. En u geeft hem nu niet gelijk. Maar goed, nee, maar toch gaat dat soms... Ik, nee, maar ik ben... Uh, toch ga ik een glaasje water voor ja, iets schenken. Maar nee, maar dan ik ben niet, nee, maar ik ben niet tegen dat... Uh, kijk, hij heeft het over die, die taskforce. Uh, kijk, ik denk dat... Uh, dat, het, dat er andere dingen moeten ja, gebeuren, ja. dat het ja. veel belangrijker is dat heeft wij niet bezuinigen op de huisarts... wat de afgelopen jaren gebeurd is, maar dat daar juist in geïnvesteerd wordt... Okay. om te voorkomen dat die huisartsenposten overspoeld worden. Dank u wel, Steven van Eyck, voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging... en Henk van Gerven, Kamerlid voor de SP. Graag gedaan. Graag gedaan. Laatste voetbalnieuws. Voetballer Mark van Bommel heeft zojuist via de KNVB aangekondigd... dat hij gaat stoppen met spelen voor Oranje Voetbalverslaggever. Ronald van der Geer, is dat een verrassing? Nee, dat is geen verrassing. Dat zag je aan zijn hele lichaamshouding al na de laatste wedstrijd tegen Portugal. Hij moest het alleen nog even zeggen. Maar Mark van Wommel had zichzelf uh, één doel gesteld. En dat was uh, Europees kampioen worden met het huidige oranje. Als laatste kunstje, denk ik. Nou ja, dat is niet gelukt. Dan zou je kunnen zeggen, er is nog ruimte om nog één keer uh, op een groot toernooi succesvol te zijn. Maar hij kijkt nog eens achterom en denkt, ja, dit wil ik waarschijnlijk nooit meer meemaken. En heeft vooralsnog gezegd, uh, jongere talenten mogen op mijn plek spelen, uh, maar ik bedank niet. Want dat zegt Zegt hij wel, als er nooit ooit nood, ooit aan de man komt, dan ben ik nog wel beschikbaar. Ja, als van Marwijk of wie dan ook een keer belt, dan, dan misschien wel. En er was natuurlijk best wel kritiek op hem hè, dat hij te oud zou zijn en ik kon het allemaal niet meer belopen. En dat was nog voordat hij uh, eruit werd gehaald uit de wedstrijd. Ja. Heeft dat allemaal meegespeeld? Nou, die kritiek zal hem niet koud hebben gelaten. Uh, hij was natuurlijk altijd... Het uh, ja, was, was een naam die werd ingevuld... en die je eigenlijk logischerwijs altijd accepteerde. Waar het met name natuurlijk in, uh, in de kritiek om ging... is dat er twee van Bommel speelden. Hè? De Jong en van Bommel. Uh, twee controleurs. Dat is natuurlijk heel lang is dat een, uh, een punt van discussie geweest. Heel vroeger was het punt van discussie ook nog... dat hij de schoonzoon van de bondscoach was. Maar dat heeft hij met goed spel en leiderschap... uiteindelijk wel naar, uh, of terzijde kunnen schuiven. Wat er alleen natuurlijk nu ook gebeurde, is dat hij als onbetwiste leider van het elftal... en leider van de groep buiten het veld... Uh, zijn woorden niet kon staven met goede prestaties. Dus zijn geloofwaardigheid binnen het elftal was ook wat aan het afnemen. En ook dat zal hem, zal hem aan denken hebben gezet. Want uiteindelijk werd hij toch weer dus gewoon van de bondscoach. En dat is geen prettige situatie ja. binnen een groep. Het is wel een beetje sneu, als je het allemaal zo zegt. Een beetje roemloze aftocht. Nou ja, gelukkig voor hem is er, uh, is er nog PSV waar hij uh, gaat spelen... en waar hij uh, uiteindelijk ook nog Europese wedstrijden kan spelen... en misschien wel een prachtig einde van zijn, uh, van zijn carrière kan bewerkstelligen. Kijk, op clubniveau heeft hij alles eruit gehaald wat erin zat. Hij heeft alleen geen bekroning met een, met een prijs met oranje. Um, hij heeft een discussietijd gehad, hè, want EK 2008 was hij niet bij... omdat hij in de klinslag met Van Basten. Hij is teruggekomen ja, en wilde uiteindelijk zijn periode met uh, oranje bekronen... met een, met een prijs... Dat is niet gelukt, maar ik vind, ik vind uiteindelijk zijn afgang niet heel triest. Het was, het was zijn eerste EK toch, dit? Geloof dit ik. was zijn eerste EK, ja. omdat hij in, in 2008 natuurlijk, al voor 2008... door Van Basten eigenlijk als overbodig werd beschouwd. En uiteindelijk zijn die twee zijn in een clash terechtgekomen... Ja. en heeft Van Bommel gezegd, ik hoef niet meer en Van, Bommel, Van Basten wilde Van Bommel niet meer. En Ronald, wie wordt dan nu de nieuwe aanvoerder? Nou, de, de sollicitaties liepen natuurlijk al tijdens dit toernooi. Wesley Sneijder heeft uh, menigmaal gezegd... ik wil wel uh, de nieuwe aanvoerder worden van Oranje. Hij ging was ook nog ergens in de picture. Misschien dat, uh, dat zijn uh, rol in de hiërarchie van Oranje... nou ja, dat dat niet helemaal uh, goed is gegaan. Maar de, ja, God van de Vaart was, was ook nog uh, in de picture. Er zal altijd wel weer een leider komen. Wat er nu in eerste instantie moet gebeuren is... wie wordt de bondscoach? Blijft dat van Marwijk of komt er een nieuwe bondscoach? En hoe gaat dit verder met... Uh, met de selectie, want dat deze selectie niet goed is en dat men elkaar het licht in de ogen niet gunt. En nu zeg ik het maar even heel uh, gechargeerd. Dat, dat is wel duidelijk. duidelijk. Ja, ja. ja. ja. Dankjewel, dankjewel. Ronald. Jona okay. de Graaf is al binnengekomen. Waar ja. kijk jij naar uit vandaag? Nou, ik laat het voetbal maar even voor wat het is. Ik wil eigenlijk nog wel graag terugkijken naar wat wedstrijden van gisteren. Maar uh, ik, ik heb namelijk het doelpunt van Ibrahimovic niet gezien. oh dus daar dat... heb je wat gemist. Ja, precies. Dus dat moet ik nog doen. Maar ik concentreer uh, me maar even op het NK tijdrijden. Wie gaat het winnen? Brrr. Lars, uh, Lars Wilko Kelderman? Dat is ook goed, hè? Lars Boom, Stef Klement? Nee, Lars Boom zet ik op in. Oké, okay, dus doe je Kelderman. Oké, okay, is goed. Spreken we elkaar morgen. Spreken we elkaar ik morgen. Ik doe ook Lars Boom. Dank je Willemijn. Dione. <laughs> en met wie zit je hier zometeen, Dione? Jurgen van den Berg. Jurgen van den Berg, Dione de Graaf. Zo meteen gaat de sportzomer vrolijk door. En natuurlijk allemaal vanavond tot 11 uur. En wij zijn er morgen weer. Ja. ja. Tot dan. <laughs>